In met het NOS Journaal. Het RIVM meldt dat het dodental van het coronavirus afgelopen dag is opgelopen met 23. Dat is meer dan gisteren. Toen was er een stijging van 13. In totaal zijn nu meer dan 5800 mensen in Nederland overleden aan het virus. Het werkelijke dodenaantal ligt hoger omdat er ook mensen overlijden aan COVID-19 zonder dat ze zijn getest. Verder meldt het RIVM dat het aantal ziekenhuisopnames is gestegen met 10, één meer dan de toename die gisteren werd gemeld. In de opname en sterftecijfers zit een vertraging van een dag.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 In het Duitse stadje Leer, vlak over de grens bij Groningen, hebben zeven mensen het coronavirus opgelopen. Waarschijnlijk in een restaurant. Het zou het eerste geval van een besmetting zijn in een eetgelegenheid sinds de restaurants in de deelstaat Nedersakse weer open mochten. Nadat de besmettingen waren vastgesteld moesten zeker 50 mensen in quarantaine.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 En dan nog het weer. Vanmiddag in het binnenland kans op een bui. Verder is het wisselend bewolkt. Er staat een stevige wind bij 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking met vooral in het noorden kans op een bui. Na het weekend minder wind, hogere temperaturen en meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Dennis mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZierfM. ZierfM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 ja, krijg je het al een beetje, dat zomergevoel? Ja, het is wel lekker, hè? Nou, aankomende week worden de temperaturen nog veel beter, Albion Dus uh, zwembroek uit de kast, hè? Toch? <laughs> een lange zwembroek. Een lange zwembroek. Ja, dat mag. <laughs> Oké, okay. helemaal goed. Nou, zonnige MUZIEK Feel the rhythm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 De vaste collectie van het historisch erfgoed van Zandvoort... inclusief stijlkamer, klededracht en schilderijen, de Aldus Hilly. Uh, sinds kort heeft, ook, uh, heeft het Zandvoortsmuseum een eigen YouTube-kanaal met een 3D-virtual tour. Een digitale speurtocht door het museum en filmpjes over Kees de Muis in Zandvoort. Het Zandvoortsmuseum vanaf 1 juni weer beperkt.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 He's not a cheater, a believer. He's a warm, one-blooded achiever. It's a lonely night in my bed in the heat of the summer. Mm. It's so hot. 60 jaar geleden, Albert Jan. Daar gaan we het morgen over hebben bij Zandvoort op zondag. Want dat moet uiteraard gevierd worden. We hebben het over On The Radio. Je hoorde de single van Donna Summer. En zo meteen nog veel meer On The Radio. Maar eerst, hebben we een evenement? Ja, ik kan het de luisteraars niet onthouden. Want normaal gesproken ja, hebben we dus een vrij uitgebreide evenementenagenda. Maar een hartstikke leuk evenement. En dan heb ik het over het wapen van Zandvoort.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 Aanmelden op info wapen van Dus op 31 mei vanaf 8 uur wapenfeitjes en zandvoort in het Wapen van Zandvoort. Een liveshow via Facebook. Zoals gezegd met Rob, Brigitte, José, Machia, muziekhaling, ondersteuning Freek Volkers. Deelname is 10 euro. U kunt zich online inschrijven, dus nog, nogmaals...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 a to Uncle Poe, Early evening ring around the road Slipping by the concierge By the bikes and up the stairs Snap the latch and creep I'm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 ...bij op Zaterdag de plaat van Tom Robinson... ...en Listen to the Radio. Ja, dan kom je meteen weer op de uitzending van morgen. Morgen, 60 jaar, Radio Veronica... ...en zegt al ja, ik heb een cd meegenomen... ...en dan gaan we misschien morgen, gaan we daar nou wel even een stukje van draaien... ...of misschien vanmiddag wel in derde uur... ...maar we laten alvast een klein stukje horen om alvast in de stemming te komen...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 Funny how a breaking heart can make me start to say what good is my life. Funny how I often seem to think I'll find